Levi van Eck met het NOS Journaal. Op de A28 bij Utrecht zijn drie mensen aangehouden... die in hun auto mogelijk explosief materiaal vervoerden. Ze zouden ook betrokken zijn geweest bij een schietincident in Zwolle... waar eerder vanavond een huis werd beschoten. Niemand raakte daarbij gewond. De A28 was korte tijd dicht tussen Zeist en Utrecht. De auto is weggetakeld voor onderzoek. Of er iets is gevonden in de auto is niet bekend. De Franse president Macron roept op te stoppen met de levering van wapens aan Israël voor gebruik in de oorlog in Gaza. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Macron riep ook op tot een staakt het vuren en noemde de voortdurende oorlog in Gaza een fout ook voor de veiligheid van Israël. Hij zei dat de oorlog tot meer haat leidt en waarschuwde dat Libanon geen Nieuw-Gaza mocht worden. De VS is de belangrijkste wapenleverancier aan Israël. Frankrijk levert geen wapens meer, zei Macron. In Congo zijn de eerste vaccinaties tegen Mpox toegediend aan ziekenhuismedewerkers. In het ziekenhuis was een grote ceremonie om de start van de vaccinatiecampagne te vieren. De vaccins moeten verdere verspreiding van Mpox tegengaan. Vanuit Congo verspreidde het virus zich dit jaar naar 13 andere Afrikaanse landen. Deze zomer verklaarde de WHO de uitbraak tot een internationale noodsituatie. Verschillende landen doneren vaccins aan Congo. Nederland doneert er ruim 13.000 nadat de Tweede Kamer minister Agema daartoe had opgeroepen. In Gieten in Drenthe worden vannacht zo'n 50 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen in een sporthal. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol... en de asielzoekers zouden anders vannacht op het gras moeten slapen. Morgenochtend wordt de groep teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer vanavond is het helder en blijft het droog. Vannacht trekt vanuit het zuidwesten wat bewolking over... en daalt de temperatuur naar 5 tot 7 graden.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 Nightblock Mainstage stage, main stage, main stage, main stage, main stage. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. De Nightwalk Mainstage hier op CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat betekent het eerste uurtje, het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Het show de party update en natuurlijk de tien bovenbeste plaat van het dansvoer. En als opening trouwens hoorde Jack Lemon. en Full Flavor met I Wanna Be Loved By You. Met de, de dame was je Angela Johnson. Straks in tweede uurtje DJ Mauso en straks in de derde uur vliegen we hem naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cover Onderweg zometeen Salit Kita. Hebben weer een mega-crawler gemaakt? Nou ja, mega. Hij doet het leuk. Niet zoals uh, zijn plaat die hij jaren geleden uitbracht. Maar eerst uh, horen we nu Matt Hoy en Birdie met Don't You Want My Love in the Jerk Boy Extended Remix. Luister maar. In een eeuw die tijd had, te Night. The Nightwalk main stage, the home of house music and awesome vibes. Javi Colina met uh, Bayana. De 2024 uh, remix. hebben staat 20 jaar. Dus ze dachten van, we gaan er een nieuwe knaller van maken. Ze doen het zeker goed in de clubs, uh, op de festivals... en zeker ook op de radio. En daarvoor horen we Mo Black, Salid Kita en uh, Casieria Alvora. En Benja uit Nederland met uh, Jamor, Vivam Zandvoort en Nightwalk. Ik heb een beetje shownieuws voor je. Pink Floyd die heeft zijn uh, muziekrechten, moet ik zeggen. Die zijn gerechten, maar zijn muziekrechten aan de Sony Music verkocht... Pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, de platen, plaat, platenmaatschappij. Jongens, doe mij nog een biertje. De platenmaatschappij heeft daarvoor ongeveer let op 400 miljoen dollar. Dat is ongeveer, uh, ja, rond de 360 miljoen euro betaald. Zo melden bronnen aan verschillende media, waaronder Financial Times. De deal omvat de rechten op opgenomen muziek, maar niet die op de geschreven liedjes. De rechten blijven in handen van de schrijvers zelf, wel is de Sony Music eigenaar van de bandnaam, merchandise en eventueel films en televisieseries die op basis van de muziek worden gemaakt. De Engelse band uh, is uh, lang geleden opgericht. Pak een beet 1965 en wilde een aantal jaren geleden al de muziekrechten... voor een bedrag van 500 miljoen dollar, willen ze dat verkopen. Maar de verkoop liep uh, flinke vertraging op door ruzie onder de bandleden. Want ja, ze willen allemaal een graadje meepakken. Hè, en allemaal, uh, ja, belastingtechnisch. Uh, is dat allemaal, er waren een hoop meningsverschillen... over al die belastingregelingetjes. En de bassist Roger Waters... die heeft al jarenlang een moeizame relatie... met gitarist David Gilmour. En da ja, daardoor loopt de deal dan een beetje. Want ja, ze moeten allemaal tekenen in het contract. Dus als ze niet allemaal tekenen, dan gaat het niet door. Maar uh, ja, Pink Floyd hè, scoorde sinds de oprichting... grote successen met het album The Dark Side of the Moon... en nummers als Another Brick in the Wall, part 2. Wish you were here and shine on you... Crazy Diamond. Dus uh, ja, tegenwoordig uh, al die artiesten van vroeger die verkopen hun, uh, hun, uh, hun rechten. Neil Young deed het, Sting deed het, Bob Dylan uh, verkocht ook zijn muziekrechten. En uh, ja, daar verdienen ze 100 miljoen euro's aan. En ja, als je wat ouder bent dan uh, heb je in ieder geval uh, een leuke erfenis voor de kinderen. Eh, ik heb nog een beetje nieuws. Eh, de permanente muurschildering voor uh, Def Rimes in Rotterdamse wijk Crosswijk is afgerond. Kunstenaars Roy Valk en Shay Lancer maakten de schildering van de uh, overleden rapper in opdracht van de gemeente. En als je die uh, die muurschildering, niet die muursingel, maar die muurschildering uh, wil zien op de gevel, die staat op de Van Boeckhemsingel, het gebouw aan de Van Meckerenstraat. Ja, kom daar nou niet zo graag in, in Rotterdam. Uh, dus, uh, maar uh, dan kan je hem dus bewonderen. Dus, uh, er eh? was al eerder een, uh, een mooie gemaakt. Maar uh, ja, gewoon, dan, eh? gewoon een graffiti. En die was heel snel weer overgespoot. Maar nu is er een permanente muurschildering. Dus ik denk dat ze er ook een paar uh, agenten na zetten... die zorgen dat het de komende tien jaar blijft staan. Zie je hem de ik wil weer veel te veel muziek. Daarvoor zie je aan je radio gekluisterd. Nu op de radio Angelo Verrari en Ralph C. met Disco Dancing the disco dancing a short time ago and getting off to it and having a great time. I'm not really hung up on some kind of a... in the mix and a 4-1-1 on where the party's at. Only on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 met Caminito. En daarvoor horen we Lito en Wookie met de Juicy Groove. Kieven Zandvoort. Het is uh, zaterdagavond 5 oktober. En er zijn natuurlijk allemaal leuke feestjes. Nou, een van de feestjes waar uh, wat het een beetje reclame voor maken is... voor onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft een feestje in Escape genaamd Brainwash. Doet hij al jaren elke week. Vroeger heette het, het Framebusters en tegenwoordig heet het al heel lang Brainwash... Is in de Escape in Amsterdam. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk de line-up Die is in handen van Raymundo. Hij draait zelf op. En hij heeft vanavond uitgenodigd Sarah Lynn en Lucas Veen. En de MC is Janto. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje ja, Brainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club Air. Dat is vanavond uh, Throwback en Lil Klein Live. Ja, of dat nou zo succes is. Het begint om 11 uur, tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Dat is uh, hip-hop en RB. En voor uh, informatie, uh, meer informatie. En als je alles wil weten, r.nl of uh, afgekort letters thrwbcc.nl oftewel throwbackafgekort.nl uh, met heel uh, klein, live daar op het uh, podium. En als we doorgaan uh, uh, naar een ander wekelijks feestje, dan komen we in de Melkweg. Daar is vanavond Encore. En dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht duurt tot vijf uur in de ochtend. Encore in de Melkweg. Dat is de uh, Hoop of Hip-Hop en RB en voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl, daar vind je ook een heleboel informatie en de line-up is Sir Charles Issel, Lee Mills, Wynn en B-Man en uh, voor de rest, uh, ja kom je nog meer tegen, maar dat moet je allemaal daar meemaken. Hier je bij het muziek op de radio Vandaag zie ik je aan je radio geluisterd. zaterdagavond jouw warming-up voor jouw stappenavond We dacht je van muziek van DJ Code en Mark Palaccio met Secret Place door het hier in de Nightwalk Mainstage mystic way The death is every day In the sacred place Love will never break As we drown it down Till it's sort of With Figure I have found Love is so profound You're always promise I In you I can find Gladness fills my soul Love will lose its glow You're always promise I promise I too promise I too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 Sinner and James, met een, uh, een uh, ja, white labeltje mag je het eigenlijk niet noemen... ...maar hij is uh, uit, maar nog niet officieel uit. Uh, je, je kan hem wel uh, uh, beluisteren op YouTube, maar het zijn allemaal korte versies. Het was Sinner and James met Jack. There was Jack, ook uh, ja, een plaat die uh, heel wat keren gecoverd is. En daarvoor hoorde de muziek van het zak. Can You Feel It, ook een oude klassieker uit de jaren negentig in een nieuw jasje gestoken. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Op welke plaat zijn een er erg populaire in de clubs... Op de radio, op de streams en op de festivals. En binnen kort, binnenkort natuurlijk ook op ADE in Amsterdam. Hè. Allemaal leuke feesten. Ik zelfs dat ze dit jaar... Ik weet niet of ze het vorig jaar ook hadden, maar ik had er niks over gehoord. Maar dit jaar hoorde ik heel veel berichten over de trein. De trein die gewoon door Nederland gaat. Dat is een ochtend... Uh, of een uh, middagtrein eigenlijk en een nachttrein. En die... Uh, ja, we kennen 300 banen op. Je betaalt er een beetje voor. Maar dan uh, ga je in die trein gewoon een rondje rijden door Nederland heen. Met alleen maar vette dj's en vette housemuziek. Dus... Uh, hoe leuk kan dat zijn? TVM's antwoord de Nightwalk 10. Deze week op uh, 10. Soul Searcher met Can't You Get Enough. Nee, Can't Get Enough moet ik zeggen. Op 9. Sam Jacobs en Tagman met Blueberries. Op 8. Marvin Hofstad en Fischer en DJ uh, Daddy Trance met It's That Time. Op 7. Jaden Boysen en uh, Sammy Briel met Let's Go. Op 6. Parshaw. met Pick Up The Phone. Samen met Nate Dog extra nummer 1 plaatje. Op 5. Kasim en Mahilia Fontaine met Hear Me Out. Op 4, Luke van Dijk en uh, Colter met Good for You. Op 3, Pasha, ook een extra plaatje met Too cool to be careless. Op 2, Another en Curtis Wiles met uh, 24, Turn It Up. Deze week nog steeds op 1. Al pak hem beter weer bijna 4 weken op één. Nick van Julie en Robert Coutous met uh, Set Me Free. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Dimitri Vegas? Vin Diesel? Ja, ik weet niet uh, waarom die erop staat. Hij was op Tomorrowland. Hij stond uh, op het podium uh, bij uh, Dimitri Vegas uh, en Zion. En dus hebben ze hem ook maar op de plaat gezet. Uh, Dimitri Vegas, Vin en uh, Zion met Don't Stop the Music. Je hoort het nu hier op de radio. Don't Stop the Music. FM's Nightwalk main stage. The home of house music and awesome vibes. Muziek van uh, Low Steppa. De Sessie. Sessie Folder. En daarvoor horen we Flit met Elevate My Soul. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen. Het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. met het beste van de club uit Italië met DJ Kelly. Brug even muziek. Lost Frequencies. Die heeft uh, een babbeltje gemaakt met de Bamfunk MC's. En uh, daar is dit uitgekomen. Freestyle Rock the Microphone. Ik zeg het tot zometeen. Na de break. Freestyle Rock the microphone free, free, free, free. Freestyle Rock the microphone